met het NOS Journaal. In de verkiezingsuitzending van het NOS Jeugdjournaal... ...hebben de lijsttrekkers erkend dat er te veel wordt geruzied in de Tweede Kamer. Het is wel terecht dat we op onze kop krijgen, zei VVD-leider Jessel Gus. d 60 leider Jette zei dat hij al is begonnen om het beter te doen. In de uitzending vertelden de lijsttrekkers verder welke plannen voor kinderen er in hun programma staan. En ze deden een quiz die werd gewonnen door GroenLinks-PVDA-leider Timmermans en NSC-leider Van Heijem. Op station Rotterdam-Blaak is een Eurostar-trein ontruimd vanwege rookontwikkeling. Die ontstond door kortsluiting. Ruim 200 passagiers moesten de hoge snelheidstrein verlaten. De machinist en zijn dochter die mee was zijn nagekeken vanwege het inademen van rook. Rotterdam-Blaak is een ondergrondstation dat is helemaal ontruimd. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht is stilgelegd. De orkaan Melissa in het Caribisch gebied groeit waarschijnlijk uit tot eentje van de zwaarste categorie. Op Haiti en de Dominicaanse Republiek vielen er al vier doden door de orkaan. Melissa trekt nu langzaam verder naar Jamaica. Er worden windsnelheden van meer dan 200 km per uur verwacht en grote hoeveelheden regen. Bij de WK baanwielrennen heeft Harry Lavrijzen ook het goud gepakt op de sprint. Daarmee heeft hij in totaal vier keer goud veroverd op de WK in Chili... Hij is de eerste baansprinter die zo'n gouden kwartet wint. Lavrijzen werd voor de zevende keer op rij wereldkampioen op de sprint. Eerder pakte hij al goud op de teamsprint, de keirin en de kilometer tijdrit. In totaal heeft Lavrijzen nu twintig wereldtitels verzameld. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Daarna volgen buien. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Ook morgen stevige buien met lokaal hagel en onweer. Aan de kust mogelijk zware windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het nws Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Ooit schijnt aan de zanger van de band gevraagd te zijn... wat moet zo'n metalband nou met zo'n zeiknummer? Oh. Waarop het antwoord was... nou kijk maar naar nou mijn bankrekening, dan snap je het wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, Dat was eigenlijk aanleiding om te gaan kijken... Van, komt dat dan vaker voor uh, dat een band zulke verschillende muziekstijlen laat horen? Nou, dat komt heel vaak voor. En Een zoektocht bracht ons tot een... Uh,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 dan zal ik het andere nummer aankondigen ja oké okay. komt die beginnen Hans ja een mooie start en onvervalste blues ja, van ja, ja, ja, de Drentse bodem ja, ja. elke Gelling op gitaar Herman brood op het piano Harry Muske met zijn uh, huilende zangstem ik zit te dus, denken uh, je, ho je hoeft daar eigenlijk niet uh, voor in Amerika gestudeerd te hebben dat, nee, hoor, dat, dat kan uh, gewoon in Nederland gewoon van de Drentse bodem uh, <laughs> afkomstig zijn en, uh, zonder dialect precies yeah. en uh, uh, QB en de Britsers laten dus zien dat zij ook best wel up-tempo's nummer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 Boerderij van Harry Muske, ja, ja. dus nogmaals, Kilby met Apple Knockers Flowhouse. Met een, een up-tempo nummertje ja. van 2 minuten 29. Lekker uh, stevig nummertje met.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 your like and hurricane yeah dat is uh, Hurricane Stad ook alweer voor Storm, geloof ik. Ja, Storm, stormachtig nummer ja, ja. was het. Uh, ja, ja. Ja, ja. Was, uh, ja. ja, ja, precies. Uh, we gaan even naar Marco Temes. Hè? Ja, ja oké. Okay, uh, Marco Temes, onze Zandvoortse schrijver en dichter. Maakt pro, is hier voor ZFM. En we hebben het, uh, dat doet hij altijd, uh, brengt hij op de laatste zaterdagmiddag van de maand. Laat ik dat er even bij vertellen in het programma Zandvoort op zaterdag bij collega Rob Harms. Een. Uh,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 de glimlach draait mij richting toekomst. Ieder krijgt uiteindelijk wat hem toekomt. Deze man hoopt, terwijl hij volkomen vrij, dwaalend verder loopt. Ik geloof in de mens, dus ook in jou en mij. Dit is ZFM.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 ...kwam er als een zanger bij... ...en uh, daarmee was de band The New Yardbirds opgericht...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 PZ-tijd, dus even voor de luisteraars de tijd van het verpleeggunnigen van het provinciaal ziekenhuis zaten nog wel eens aan een wietje, en een hoe heet dat, een jointje? Joontje, ja, ja, ja. ja nou, er hoorde daardoor eigenlijk ook niet een beetje bij. Ja, ja, de psychedelische muziek en Jim Morrison zelf was een groot verbruiker van oh, ja? uh, alles wat verboden was. <laughs> oh. en, uh, daardoor ging het ook wel eens mis, want legendarisch is een optreden geweest in Nederland, waarbij hij achterbleef in uh, de auto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 andere melodie te spelen. Dat heel ingenieus. Nou, ja, dat, ja. Uh, dat zijn twee gescheiden hersenhelften, lijkt wel. Ja, nou, daar was hij echt een meester in. Grieger, ja, ja. Krieger op gitaar en uh, uh, John Densemore op drums. Die laatste, wij leven nog en treedt ook nog af en toe op, ook af mm. toe samen. Ik heb de Doors of the 20th Century gezien in 2004 op Bospop, waren die twee er nog met een ingehuurde zanger en, en nog wat muzikanten. Toch wel leuk om dat soort legendarische figuren te zien. Ja. Raymond is een paar jaar daarna overleden en nou ja, Jim Morrison is in 1971 verdronken in bad of in zwembad, maar waarschijnlijk ook onder invloed van drugs, licht begraven in Parijs. Mm. Ja, heel berucht en beroemd het is natuurlijk het verhaal dat mensen er niet aan wilden dat hij dood was en er zijn nog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 Tegen ja. de vleugel indraaide, dan hoor je Paulus Dead. Ja, ja, ja. Ik had het nog op Radio Veronica. Die hadden daar een special over. Ja, en ja. en uh, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja, nou ja, dat is ja. allemaal door de geschiedenis ingehaald. Want Paul McCartney, SVP, is nog springleverend, dus spreekt ja. nog op. Ja, ja, ja, ja, en, samen ja, met Ringo Starr. Ja, ja, ja. Uh, ja. Dan gaan we even terug naar de Doors. Ja. Korte periode dus, uh, uh, maar heel veel hits. Uh, heel controversieel opgetreden. Jim Morrison. Dan heeft zijn broek was laten zakken op het podium. Werd hij weer van het podium afgehaald tijdens een optreden dat soort.. Uh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 and garden, I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded